De kroongetuige in het passage-liquidatieproces, Fred Ros, is betrokken geweest bij de moord op Heineken ontvoerde koor van Hout in 2003. Het tv-programma Brandpunt Reporter zegt dat dat blijkt uit het politiedossier. Ros heeft verklaard dat de opdracht voor de liquidatie van Willem Holleder kwam. Hij ontkent dat hij de liquidatie heeft uitgevoerd. Als de nieuwe informatie juist is, ondermijnt dat de geloofwaardigheid van Ros als kroongetuige. De Australische veiligheidsdiensten waren gewaarschuwd voor de man die in december een café in Sydney aanviel en 17 mensen gijzelde. Er waren 18 meldingen binnengekomen over teksten die de man op Facebook had geplaatst. In een overheidsrapport over het gijzelingsdrama staat dat de veiligheidsdiensten geen direct gevaar voor een aanslag zagen. Bij de gijzeling kwamen twee gijzelaars om en de gijzelnemer. De terreurgroep Islamitische Staat heeft een propagandavideo naar buiten gebracht. Daarin worden zeker 21 Koerdische Peshmerga's in kooien rondgereden door de Iraakse provincie Kirkuk. Daarna worden de strijders uit de kooien getrokken en in een rij voor IS-beulen geplaatst. Het is niet duidelijk wat er verder met de Koerden gebeurt. De video eindigt met een waarschuwing aan de Peshmerga's de strijd te staken. Het weer. Op veel plaatsen zonnig, maar in het zuidoosten is het grijs. Het wordt 4 tot 7 graden. Later vanavond en vannacht regen en landinwaarts ook natte sneeuw... waarbij het even glad kan worden. Aan zee gaat het stormachtig waaien. Vanaf de tweede helft van de avond komen er langs de Westkunst... en rondom de Waddenzee en het IJsselmeer zware windstoten voor. Dit was het NOS Jourdien. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 nu Zandvoort op zondag. Baby, over een nieuwe aflevering van Zandport op zondag. 22 februari vandaag en het zonnetje schijnt niet voor lang. Dat hoor je zo meteen om half drie. Alles over het weer in de regio Zuid-Kemmerland. Daarnaast natuurlijk de Eredivisie op dit ogenblik. De Derby van het Noorden, Heerenveen en Groningen, Groningen 2-1. Maar ook nog PSV, Dordrecht, Willem II, Ajax, Twente Vitesse... en Feyenoord Excelsior vandaag een programma op het Eredivisie. Ook nog lokale en regionale informatie. Dus ik zou zeggen een boordevol programma, want daarnaast... Dit programma omlijst met prachtige muziek. Ook die je een tijd niet meer hebt gehoord zoals deze. De zoon van is dit inderdaad. Julian Lennon. Too late for goodbyes. Ever since you've been leaving me.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 Nummer 2 uit de Euro Breakdown van afgelopen vrijdag met Maurits Mulder. Omi met cheerleader en daarvoor Julian Lennon uit de jaren 80. Too late for goodbyes. Zoals verteld, sportclub Heerenveen tegen voetbalclub Groningen 2-1. Tern scoorde in de 35 e minuut. De 1-0, de Leeuw in de 50 e minuut. 1-1 en Van Aken zetten Heerenveen weer met uh, 2-1 voor. En inmiddels uh, zitten we aan het einde van de wedstrijd en... Uh, ...moet Heerenveen ook met tien man verder door de tweede gele kaart voor de Room. We houden hier dus op de hoogte van de eredivisie vandaag bij Zandvoort op zondag. Goed, meer sportnieuws Amper 24 uur. na de eerste wereldbekerszegen heeft freestyle-snowboardster Cheryl Maas opnieuw een overwinning geboekt. De geboren Brabantse was gisteren in Stoneham... De beste op het onderdeel, sloopstaal. Dag eerder had ze bij de wereldbekerwedstrijd in Noord-Amerika goud gepakt op de discipline Big Air. Maas had zich met een score van 89-25 als eerste geplaatst voor de finale. En daarin zetten de 30-jarige Nederlandse in de eerste run een score van 90 blank neer. Gevolgd door 95 blank in de tweede. Het bleek voldoende om voor de tweede dag op rij het Wilhelmus te horen. De Amerikaanse Jessica Jensen werd tweede met 90,50. En het brons ging naar Claudia Metlova uit Slowakije met 81,75. Bij sloopstijl vertonen de snowborsters hun kunsten op schansen en rails. En bij het Olympische Spelen van Sochi stelde Maas vorig jaar teleur op dit onderdeel. Maar in de Wereldbeker bewezen haar klassen. Rafael Medal, hebben we het over tennis natuurlijk, heeft gisteren in de halve finales van het ATP-toernooi in Rio de Janeiro tegen Fabio Vognini, een zeldzame nederlaag geleden in de halve finales. Italiaan neemt het vandaag in de eindstrijd op tegen David Ferrer. Nadal was 52 halve finales op rij ongeslagen op gravel, maar was niet opgewassen tegen Vognini, 1-6, 6-2 en 7-5. De Nederlandse drie van de nummer drie van de wereld, bedoel ik... leed zijn 25e nederlaag in totaal op zijn favoriete ondergrond. Ferrer, de nummer 9 van de wereld, rekende in de halve finale... vrij gemakkelijk af met Andreas Heider, een mauder uit Oostenrijk. De cijfers zijn 7-5-6-1. De 32 jarige Ferrer heeft 22 ATP-titels op zak. De mix behaalde op Greffel. De Spanjaard won eerder dit jaar het toernooi van Doha. Ivo Karlovic en Donald Young die staan tegenover elkaar... in de finale van het toernooi van Delray Beach vandaag. De is vierde geplaatste Karlovic... Het was in de halve eindstrijd met 6-3 en 6-4 te sterk... voor de als vijfde gerangschikte Adrian Anna Rino. Jong won eerder al in drie sets van Bernard Tomic. De lokale favoriet Zegen de vierde met 4-6, 6-4 en 6-2. Als laatste het plooi van Marseille, die heeft vandaag een Franse finale. Gilles Simon en Gail Monfils die maken tijdens een onderling duel uit... wie zich winnaar mag noemen in Marseille... Simon, als vijfde geplaatst, had in de halve eindstrijd drie sets nodig voor Sergej Stakovic uit Oekraïne. 3-6, 6-3 en 6-2. En als zeven geplaatste Monvils, die was in twee sets te sterk voor de Spanjaard Roberto Batista. 6-4 en 6-2. Goed, doen we nog even één berichtje. Gaan we even de modder in met veldrijder. Veldrijder Mathieu van de Pool. Die verkeert nog steeds in topvorm. De 20-jarige wereldkampioen schreef gisteren in Heerlen de Bulls Classic op zijn naam. De internationale wedstrijd die hij vorig jaar ook al had gewonnen. Van der Poel reed een paar ronden voor het einde weg van zijn concurrenten en kwam solo over de finish. Op gepaste afstand gevolgd door Lars van der Haar en de Belgische veldrijder Kevin Paulos. Bij de vrouwen ging de winst naar Sanne Kant uit België. En van der Poel, die over, veroverde begin deze maand in Tabor... De wereldtitel bij de pros. De zoon van oud-wereldkampioen Adrie van der Poel... verzekerde zich vorige week van de eindzegen in de superprestige. Goed, tot zover het Sportnieuws. We gaan weer verder met muziek. En dat doen we uit de jaren 90. M-People, One Night in Heaven. One night in heaven, one night in heaven.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 Ja, de seizoensgebonden strandtenten die zijn weer open dit weekend gegaan. Dus uh, daarom, uh, de lente is bijna officieel begonnen. Guus Meeuwers, tranen, gelag en daarvoor M-People. Uit de jaren 90, One Night in Heaven. Zometeen het weer. Uh, niet van Lex van want die uh, komt pas weer april uit zijn uh, winterslaap. Maar gewoon uh, vanaf het internet ergens vandaan geplukt. Uh, de derby van het de noorden is uh, geëindigd in 3-1. Pierman die scoorde nog in de blessure tijd. De derde doelpunt voor, uh, uh, voor Heerenveen. Hier is trouwens George Jo Onderaan de stenen, laagste daar blots. George Summerroder en Kali Minok. Don't. Uh, nee, Right Here, Right Now is een nieuwe single. Onvoorstelbaar dat ze nog steeds uh, platen maken. Daarvoor uh, Guus Meeuwis. Met, uh, nee, uh, tranengelach. Die hadden we al afgekondigd. Maar uh, het is uh, bijna half drie. Ik zeg. 25 jaar. ZFM. Westkust. Weerbericht. Het weerbericht. Niet van Lex van der Horn. Maar uh, dat doet er niet toe. Het is op dit ogenblik trouwens 6,1 graden in uh, Zandvoort. Het weer ziet er als volgt uit. Na een dag met winterse buien profiteren we vandaag met een uitloper van het Azoren hoge drukgebied. Het blijft daardoor voorlopig droog en geregeld schijnt de zon. De westenwind krimpt naar zuid, neemt toe naar vrij krachtig, naar krachtig en hard tot in zee. En die windtoename heeft alles te maken met het na de bijkomen van alweer een volgende depressie. De temperatuur loopt op naar uh, waarde omstreeks de 7 graden. Vanavond en komende nacht is bewolkt en gaat het regenen op de passage van eerder genoemd front. Er kan tussen de 5 en 10 millimeter vallen, dus de regenmeters zullen morgenochtend weer goed gevuld zijn. De zuid- tot zuidwestenwind waait uh, stormachtig aan zee en er worden zware windstoten verwacht tussen de 75 en 90 km per uur. Dus kijk op morgenochtend uit voor als je op de weg gaat. De temperatuur daalt bij dit alles naar een graad tot 4 à 5. Morgen ligt het lage drukgebied ten noorden van Schotland. De gronden zijn onze regio gebaseerd en dit betekent dat de nachtelijke regen naar het oosten wegtrekt. Het is dan een tijdje droog, maar in de loop van de dag komt het tot enkele buien. De zuidwestenwind neemt weer toe naar machtig tot, uh, matig tot vrij krachtig over het land. En een krachtig aan zee en de temperatuur stijgt naar een graadje of 9. Dinsdag schijnt geregeld de zon, maar ook dan komt het tot enkele buien. De wind waait uit het westen tot zuidwesten. niet vrij krachtig in de polder tot krachten tot hard aan zee... met een temperatuur die stijgt naar een graad of acht. Woensdag zijn er flinke perioden met zon en op een lokale bui na blijft het droog. De westenwind is afgenomen naar zwak tot matig. De temperatuur stijgt weer rond tot een graad of acht. Donderdag krijgen we alweer een volgende storing op visite. In de middag gaat het weer regenen. Ook de wind neemt geen kracht toe. En zo blijft het een wisselvallige voorjaarsvakantieweek. Meer informatie over het weer? www.meteopagina.nl Dat is de internetsite van onze weerfilosoof Lex van den Hoorn. Ja. 1979, Don't Let Me Be Misunderstood, en achter Michelle Gale met haar uh, eerste single, Happy Just To Be With You, uit uh, 1995 alweer. Goed, het is acht minuten over, half 3, 22 februari vandaag, de lente begint bijna en we gaan naar Down Under met muziek van Split Ends, dit is Message To My Girl.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 so say Geronimo en de voor split ends. A message to my girl. Goed, de voetbal is ook voor de drie wedstrijden begonnen en er is al bij eentje gescoord. Psv Dordrecht staat 1-0 door een eigen doelpunt van verdediger Fortes van Dordrecht. Voor Zandvoort en de regio. En de onder de wedstrijden. Willem II Ajax en Twente Vitesse staan nog op 0-0. Goed wat uh, lokale informatie. Hebben wij voor u opgesnorkt op dinsdag 24 februari voert Zikko in Zandvoort werkzaamheden uit. Om zijn netwerk gereed te maken voor de toekomst. Voor de meeste bewoners betekent dit dat het beeld op zwart komt te staan. De Zikko abonnee met digitale televisie moet zelf actie ondernemen en eenmalig de zenders opnieuw instellen. Als de zenders daarna automatisch opgezocht zijn... ziet de kijker al direct een uitbreiding van het zenderpakket. Zo zijn er meer zenders in HD-kwaliteit... en alle eh, Nederlandse regionale zenders te zien. Klanten ontvangen via een brief en e-mail uitgebreide informatie... en een stappenplan hoe zij de zenders opnieuw kunnen instellen. Het kan zijn dat mensen hierbij hulp nodig hebben... In Zandvoort is Radio Stiphout een zico servicepunt waar de klant met vragen terecht kan. Klanten die het een kleine moeite vinden hun hulp aan te bieden bij het zoeken van de zenders hangen een poster voor het raam. Bekende buren kunnen daar dan weer aanbellen voor hulp. En op die manier helpen bewoners elkaar en kan iedereen weer tv kijken. En natuurlijk zie je van tekst tv ontvangen.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 Ondernemers vinden dit een hele logische richting... en horen dat ook terug van hun klanten. Middels de brief vragen ze dan ook de rijrichting niet meer terug te draaien... als de werkzaamheden aan de hoogweg weg straks klaarstaan. Beide brieven zijn opgesteld door het bestuur van de ondernemersvereniging OVZ... en verzonden aan het college van BMW. Dansstudio Skills zit midden in het tweede seizoen... en het is dit jaar begonnen met het trainen van twee selectieteams... Loosen Up, dat zijn meisjes van 10 tot 14 jaar en Femme Tastic van 15+. Plus. En met deze teams doen ze in het LDC-gevechten dansstudio mee aan wedstrijden. En de eerste successen zijn in feit. Vorige week zondag hebben beide groepen in Beverwijk meegedaan aan hun allereerste danswedstrijd. De concurrentie was zwaar, onder de deelnemers zaten groepen... die al vier jaar of langer samen dansen en aan veel wedstrijden hebben meegedaan. Desalniettemin hebben de twee Zandvoortse groepen het geweldig goed gedaan. Femme Testik heeft zelfs de eerste plaats behaald... en dat waren hun eerste wedstrijd. Een schitterend resultaat dus. De VVW Zandvoort heeft een nieuwe kinderburgemeester aangesteld... Na een heuse selectieprocedure is het Finn Damhof geworden. Finn is de eerste jongen die dit ambt vorm mag gaan geven. Hij neemt als vierde kinderburgemeester van Zandvoort... het stokje over van Eva van der Meijen, de kinderburgemeester van 2014... en zal de leiding ge geven aan de Kids Adventure Week. Het was voor de VVV Zandvoort niet al te gemakkelijk... om een keuze te maken tussen de aangemelde kandidaten. Uiteindelijk is Finn om verschillende redenen gekozen... Hij had een officiële sollicitatiebrief geschreven... waaruit duidelijk zijn betrokkenheid met Zandvoort bleek. Ook kwam hij goed voorbereid op het sollicitatiegesprek... en had hij zijn woordje klaar. Finn is voor het tweede jaar actief in, het, uh, in de leerlingenraad van zijn school... de Raja Nassau School... maar is naar eigen zeggen toe aan een stapje hoger. Leuk detail is dat de geboren Zandvoorter op doel dinsdag 24 februari jarig is en dan 11 jaar wordt... Op vrijdag 20 februari, dat was afgelopen vrijdag dus... heeft Finn door de echte burgemeester in het raadhuis erin geïnstalleerd. En zijn officiële eerste daad is, dat was de dag later al... als hij met de tolknippen van een lint... bij de vestiging van VVV Zandvoort in de Bakkenstraat... de Kids Adventure Week officieel heeft geopend. In de loop van de week zijn er nog verschillende gelegenheden... waar hij als kinderburgemeester zijn opwachting maakt... Natuurlijk blijft er genoeg ruimte in zijn agenda over om zelf ook aan verschillende activiteiten deel te nemen. De Kids Adventure Week wordt dit jaar voor het vierde achterin volgende jaar georganiseerd in Zandvoort... Het programma is dit jaar nog voller dan al voorgaande jaren... waardoor kinderen een nog grotere keuze hebben... uit de verschillende sportieve, ontspannende, creatieve, vieze... maar vooral hele leuke activiteiten... veelal georganiseerd door Zandvoorts ondernemers. Tijdens de voorjaarsvakantie, die nog duurt tot 28 februari... kunnen de kinderen zich uitleven en genieten van alles wat Zandvoort te bieden heeft. De week wordt afgesloten met een optreden van Nienke van Zeppelin... in de, het Beach Factory in het Center Park. Hotel, waarna kinderen ook nog met haar op de foto kunnen. Een overzicht van alle activiteiten vind je onder andere... op het, de Zandvoortskrant op de achterpagina. En ook nog op internet via www.kidsadventureweek.nl. Nou, even kijken wat er vandaag uh, wordt gedaan. Onder andere Freestyle voetbalclinic Clinic met Twan Rombouts. En hij is de meervoudig EK-kampioen Freestyle Voetbal. Hij is aanwezig om je de... ...veste voetbaltrucjes te leren. Er is ook een Pebble Tour. En tijdens deze voorstelling delen de twee wereldreizigers een bijzonder iets met de kinderen. En er is ook een MT MTB-clinic. Of gewoon een mountainbike-clinic volgens mij. Doe mee met deze gave mountainbike-clinic op een speciale route door de duinen. Morgen is het en maandag. En dinsdag is het al eerder gezegd Doe Dinsdag. Goed, we gaan weer verder met muziek. Dat doen we met Chris Isaac. I'm mm -hmm.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 Anastasia, Amadeo Love. Volgens mij snappen ze hier nog, en daar nog wat bij. Daarvoor Chris Isaac met Blue Hotel. Tussenstand in de Eredivisie. PSV Dordrecht 1-0, Willem 2 Ajax 0-0. En Twente Vitesse is 0-1. Zo voor het eerste gedeelte van dit prachtige programma op de zondagmiddag bij CFM. Zand wordt op zondag. Tot aan 5 uur, lokale informatie. We volgen de Eredivisie. En lekker mu muziek nu van Sister Sleds met...